Syrische leger heeft in een dorpje in de provincie Hama opnieuw een bloedbad aangericht, zeggen leden van de Syrische oppositie. Het dorpje Tremse zou door het leger zijn beschoten en daarna door leden van de regeringsgezinde Shabiha-militie zijn bestormd. Volgens de oppositie zijn zeker 100 mensen gedood. Sommige activisten spreken zelfs van meer dan 200 doden. De berichten uit Syrië kunnen niet worden gecontroleerd.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, het is vrijdag de 13e juli. Nou, dat belooft dan nog wat voor de Rabobankploeg in de Tour. Robert Geesing is nu dus ook afgestapt. Over de desastreuze Tour van een van de rijkste ploegen hoort u Robert Geesing zelf, onze wielenverslaggevers. en Joris van der Kerkhoff. Hij staat vanochtend voor het Hotel van de Rabo's. Alles over de Tour trouwens tussen half negen en negen uur in de Tour ontwaakt. En daarin praat ik met Johnny Hogeland van Vakant Soleil DCM. Want die ploeg raakte gisteren ook twee Nederlandse renners kwijt. Van de provincie Limburg maakt zich zorgen over een lekkende kerncentrale in België. Spreekt straks gedeputeerde Bert Kersten, maar ook Carina de Beulen van het Belgisch Nucleair Agentschap. Volgens haar is dat lekken niet gevaarlijk. Hoort meer over de schadevergoeding die militair Marco Kroon eist van de staat. De NS krijgt meer concurrentie op het spoor. Praat ik over met Anne Heitinga van de regionale aanbieders van openbaar vervoer. Het kabinet houdt vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie. Marcel Bril meldt zich uit Den Haag. Hero Brinkman dan, die komt met de kandidatenlijst straks... van zijn democratisch-politiek keerpunt. Roep Pauw schrijft bij Brinkman aan aan het ontbijt. Willem Holleder hoort vandaag van de rechter... of die financieel geplukt gaat worden. En u hoort van de fraude-helpdesk over de hoos aan nepmailtjes die u wel degelijk geld kunnen kosten. Daarover en over heel veel meer in dit Radio 1 Journaal tot 10 uur... kunt u ons volgen via internet, nos.nl of radio1.nl. Het syrische leger heeft in een dorpje in de provincie Hama opnieuw een bloedbad aangericht. Dat zeggen althans leden van de syrische oppositie, volgens verslaggever van Al Jazeera. What we horen is from the activists themselves. Uh, we kunnen verify this information yet, but the activists are almost telling the same story that the, there was shelling and the gun, sh even helicopters, gunships were used against the village early in the morning. Het started rond around 5 a.m. in the morning, and the village was besieged. After ja, that they say that pro-government stormed the village and started killing people. berichten kunnen nog niet bevestigd worden, maar volgens ooggetuigen zouden er helikopters ook zijn ingezet. En die ooggetuigen melden dat inwoners door militieleden ook van dichtbij zijn geëxecuteerd. Het is niet de eerste keer dat zo'n aanval plaatsvindt. Het is niet de eerste keer dat we zulke attacken zien. Het is niet de eerste keer dat we zulke massacre zien. Maar de nummeren deze keer zijn heel hoog. En als het waar is, zal het een heel significant turning point blijven. Zeker met de internationale gemeenschap op de regering. In mei werden al meer dan 100 mensen vermoord in het dorp Hula. En ruim een week later werd een bloedbad aangericht in het dorp Masrat al-Kibir.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 dat zij zelf andere dingen moeten doen. Dus het is wat mij betreft een uiterste middel... maar we grijpen ook in bij andere vormen van verwaarlozing. In februari plaatste een kinderrechter in Arnhem... drie kinderen uit hun gezin onder toezicht omdat ze te dik waren. Ouders gingen tegen de onder toezichtstelling in beroep... maar dat werd afgewezen. Van den Burg wil nu de kinderbescherming inschakelen... als ouders niets willen doen aan ernstig overgewicht van hun kinderen. Je gaat met die ouders het gesprek aan. En op het moment dat je constateert dat ouders niet bij machten zijn... om het te doen of niet willen ingrijpen... Ja, dan komt er een moment dat je zegt... wij gaan het bureau jeugdzorg inschakelen. Ja, het gaat wel om de extremere gevallen, zegt de wethouder. Kinderen worden niet meteen uit huis geplaatst.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 Volgens Van den Burg is 27 van de kinderen in Amsterdam te zwaar... en leidt 7 aan obesitas. Het gaat volgens hem om ongeveer 1000 kinderen die echt gevaar lopen... voornamelijk in de stadsdelen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord. In de noord ierse hoofdstad Belfast... hebben katholieke jongeren gevochten met de oproerpolitie. Negen politieagenten raakten daarbij gewond. De rellen braken uit naar een oranje-mars... van pro-Britse protestanten langs de katholieke wijk. En toen ging het dus mis. De jongeren gooiden benzinebommen, stenen en snoekerballen naar de agenten. Verder reed een betoger met zijn auto in op gepantserde politievoertuigen. De politie beschoot vervolgens de betogers met rubberen kogels en zette waterkanonnen in. Niet bekend of er ook betogers gewond zijn geraakt. De oranje marsen leiden jaarlijks tot onrust in Noord-Ierland. Voor veel katholieken staan die marsen symbool... voor de Britse overheersing van dit deel van het Ierse eiland. De Amerikaanse bank Wells Fargo betaalt tenminste 175 miljoen dollar... om niet vervolgd te worden voor het discrimineren van Latino's en zwarte klanten. Die moesten volgens de aanklager tussen 2004 en 2009... meer rente betalen op hypotheken dan blanke klanten... Het zou gaan om meer dan 34.000 Latinos en Zwarten uit 36 Amerikaanse staten. Wells Fargo ontkent, maar heeft besloten te schikken om een proces te vermijden, de openbaar aanklagen. With today's settlement, the federal government will ensure that African American and Hispanic borrowers who are discriminated against will be entitled to compensation, and borrowers and communities hit hard by this housing crisis will have the opportunity to access home ownership. Gediscrimineerde klanten hebben dus recht op schadevergoeding. De bank betaalt 125 miljoen dollar aan gedupeerde klanten... en steekt 50 miljoen dollar in een hulpprogramma voor huizenkopers. Wells Fargo is een van de grootste hypotheekverstrekkers in de Verenigde Staten. De bank presenteert vandaag de cijfers over het tweede kwartaal. Voor het eerst in de Olympische geschiedenis komen voor elk deelnemend land mannen en vrouwen uit. saoedi arabië is het laatste land dat vrouwelijke sporters meeneemt naar de Spelen in Londen dit jaar. Hardloopster Sarah Attar komt uit op de 800 meter en daarmee wordt voor haar een grote droom werkelijkheid. Participating in the 2012 Olympics for me is being one of the first women for Saudi Arabia to be going. It's such a huge honor and I hope that it can really make some good strides for women over there to get more involved in the sport hoopt dat ze ervoor kan zorgen dat vrouwen meer betrokken raken bij de sport. De andere Saoedische vrouw die naar Londen gaat is een judoka. Saoedi-Arabië werd al lange tijd onder druk gezet door het IOC. Dus maandenlang met de Saoedis onderhandeld om deelname van vrouwen voor elkaar te krijgen. De beurs op Wall Street deden het niet al te best gisteren vanwege de zorgen over de haperende wereldeconomie. Meevaller over de Amerikaanse banenmarkt nam de angst niet weg. De Dow Jones-index sloot drie tiende min en de Nasdaq daalde achttiende procent maar liefst. Azië wordt alweer gehandeld, Japanse Nikkei-index. Nou ja, daar gaat het niet goed en niet slecht. staat ongeveer gelijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is tien minuten over zes. De Rolling Stones gaan misschien toch weer op tournee. Heeft de legendarische rockband laten doorschemen. Later dit jaar, zegt de zanger Mick Jagger. Gitarist Ron Wood hoopt in de loop van de week de plannen te gaan onthullen. Eerder deze week had gitarist Keith Richards al gezegd... dat de vier bandleden weer aan het repeteren zijn. En deze kennen ze al. Rolling Stones hoorde u met Start Me Up. En de Stones gaan dus misschien weer op tournee. En dan mogelijk ook met de vroegere bassist Bill Wyman. Hij stapte in 1993 uit de Rolling Stones. Ron Wood zei over hem, ik heb hem vorige week gezien en hij was in topvorm. Hij rockte, dus wie weet. Hij is geliefd en gehaat en hij is icoon van de Nederlandse sportjournalistiek. Mart Smeets.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 Ik heb Hans randomly really upset in de groep. Maar ik zag hem very, very angry... when uh, the group leader sort of tried to pass by a resolution where the group would be in favor of Eurobonds. Euro Ofwel de schulden van alle landen op één hoop gooien... en dan gezamenlijk euro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 Tonic and gin.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 Billy Joel hoorde u met de Piano Man. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. Ja, de Tour de France doet het vandaag dus met vier Nederlanders minder. Robert Geesing voegde zich na de zware etappe door de Alpen bij drie landgenoten. Tijdens de etappe stapte Bouke Mollema, Rob Ruig en liewe Westra af. En Geesing kwam na de finish tot de conclusie dat het geen zin heeft om vandaag verder te koersen. Laat ik dan één ding geleerd hebben wat ik al zeg van de, van de Tour van vorig jaar. En dat is dan dat het. Uh...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 Plekken in een peloton rond te blijven fietsen die, uh, ja, waar, ik, waar ik naar mijn idee niet thuis hoor. En waar ik uh, normaal gesproken uh, ver voor moet zitten. is is mijn idee niet verstandig. En het is een verschrikkelijke uh, keuze om te maken. Want ik ben nog nooit in een koersverderijs afgestapt. Maar uh, het zit er niet anders op. Het had overigens weinig gescheeld of Kenny van Hummel was de vijfde Nederlander geweest die vandaag niet meer zou opstappen. Hij kwam op grote achterstand binnen van de rit. Waarna Pierre Roland. Maar passeerde 20 seconden voor verstrijken van de tijdslimiet. De finish. Radio 1. Die ook. Maar FC Twente, wilde ik nog even zeggen... heeft met groot machtsvertoon geplaatst, zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Europa League. Twente won in Andorra de return tegen Santa Coloma met 3-0. Doelpunten kwamen van Jansen, Wiskerhoff en Plet. De eerste wedstrijd had Twente al met 6-0 gewonnen. Tegenstander in de tweede voorronde is FC Inter Turku uit Finland. Radio 1, het NOS Journaal.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De A73 Maasbracht richting Venlo is momenteel afgesloten bij de Roertunnel. Dat komt door een ongeluk. Houdt daar dus rekening met een omleiding. Op de A9 richting Amstelveen staat al 5 kilometer... tussen de knooppunten Beverwijk en Hortepolderplein. De werkzaamheden zijn eruit gelopen. En dat op de A50 Arnhem naar Oss... daar staat 4 kilometer tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. Twee minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Frankrijk moet autofabrikant Peugeot drastische maatregelen nemen. Maar liefst 8000 banen gaan daar verdwijnen. En de hardste klap valt in het plaatsje sous soubois even buiten Parijs. Waar de Peugeot-fabriek dicht moet en waar alle 3000 banen dreigen te verdwijnen. Correspondent Ron Linker bezocht de fabriek. Als je aangelopen komt, dan zie je overal in het gras al papiertjes liggen... Pamfletten met aankondigingen van de eerste stakingen en acties. Stille symptomen van de groeiende woede. We hebben We hebben dit We hebben We zeggen niet in dit Op het fabrieksterrein is de frustratie niet meer binnen te houden. Merkt ook de burgemeester van Olney als hij langskomt. Hij wordt meteen belaagd terwijl hij eigenlijk hier is om zijn hart onder de riem te steken. Want wat hij heeft gezien is dat Peugeot al vooruit loopt op de verkoop van de grond. Ze gebruiken de terrains die aan hun disposition zijn en die niet servent à rien pour l'instant. Dans land waar we kunnen des emplois die vinden te Uniquement parce que ils attendent que de terrain mont en ver du profi's moeten. Volgens de burgemeester wil Peugeot uit de verkoop van de grond een slaatje slaan. Dus zal men al veel langer hebben besloten om deze fabriek te sluiten. En dat besluit dat hing inderdaad al in de lucht. Sterker nog, de bonden zijn al een jaar met de bedrijfsleiding in gesprek. Ça fait een an dat op courant qu'ils voulaient fermer. Een an dat de directie nous baratine, nous ment, de façon éhontée. En là, tout d'un coup, hop, on ferme. Ja, ze voelen zich aan het lijntje gehouden dat de werkgevers een jaar lang hebben gedaan alsof er van alles mogelijk was en nu sluiten ze pardoes de fabriek. Maar een jaar geleden zat er een andere regering met een andere president. Wat verwacht u van president Hollande? hem. il est comme l'autre, oui? Pareil. À ce niveau-là, ils sont tous pareils. zegt hij op dat niveau zijn ze allemaal precies hetzelfde en dus hoeven de werknemers niet te rekenen op de steun van president Hollande. Klinkt het cynisch? Maar hij is toch de man die heeft gezegd dat bedrijven niet zomaar mensen mogen ontslaan. Bent u nu al zo gedesillusioneerd in Hollande? Als de president echt aan onze kant staat, zegt hij, dan gaat hij subit naar het parlement en laat hij dit soort sluitingen verbieden per wet. Hij heeft het Sénat, hij heeft het parlement, hij doet een loi: interdiction des licenciements, interdiction des fermetures d'usine. De burgemeester probeert al weg te gaan, maar misschien kunnen we hem nog net even één vraagje stellen. Meneer de burgemeester. Dit moet ook voor de stad, maar ook voor u een verschrikkelijke dag zijn. het is een catastrofe, het sur le plan économique, une catastrophe sur le plan Het is een grote ramp voor mijn stad in economisch opzicht. Sowieso is hier de grootste werkgever. Maar ook voor de honderden gezinnen die hier wonen... en die nu het vooruitzicht hebben dat vader of moeder straks geen baan meer heeft. Burgemeester van Olney-Soubois, waar de Peugeot-fabriek dicht moet... hoorde in bijdrage van correspondent Ron Linker. Het kabinet heeft vandaag de laatste vergaderdag voor de zomer. Vorige week ging de Tweede Kamer met recess en nog even, en dan geldt dat ook voor de dimissionaire ministersploeg. Het was een roerig politiek jaar. Financiële crisis die maar doorgaat en natuurlijk de val van het kabinet. Er is veel gebeurd, maar ondanks dat is demissionair minister Kamp van Sociale Zaken niet opgelucht dat het daarna vandaag voor eventjes op zit. Nee hoor, het is uh, iedere week weer prettig om uh, die vrijdag met elkaar bij elkaar te zijn. Het team is een, een prettig team, we gaan goed met elkaar om en ik heb ook echt zin aan de vergadering van vandaag. Is er wat veranderd eigenlijk uh, nu het kabinet demissionair is? Want u begon dit politieke jaar missionair als een volledig kabinet. In de praktijk merk ik er helemaal niets van. Uh, het, je zou kunnen verwachten dat we het minder druk zouden hebben. Dat er minder wetgeving zou zijn. Maar dat blijkt niet uh, zo. Het is zo dat we sinds uh, het begrotingsakkoord allerlei wetten juist weer heel snel moeten aanpassen. En met nieuwe wetten moeten komen. Dus op het ministerie van Sociale Zaken zijn uh, staatssecretaris Paul de Krom en ik nog net zo druk als we waren. Is het nou zo, de laatste ministerraad is voorbij, dat u dan ook echt vakantie heeft, dat het dan totdat de ministerraad... weer bij elkaar komt, dat u dan vrij bent? Ja, maar dat is toch lastig, want vanmorgen begon het al... dat uh, volgende week dinsdag dan wil die even bellen... en zou je volgende week woensdag dat nog kunnen doen. En ik moet echt oppassen dat uh, die drie weken... dat ik uh, vakantie gepland heb, dat ik het ook wel vrij hou. Vooral omdat ik in Nederland ben, dus dan is de verleiding groot... om uh, me airtover even bij te halen. Ja, want uh, er is veel gebeurd afgelopen jaar, maar u moet ook nog veel doen... Uh, voor, om de komende uh, begroting in 2013 voor elkaar te krijgen... richting Prinsesdag. Zijn dat nog grote klussen die geklaard moeten worden? Zeker is dat zo. We krijgen uh, de begroting voor 2013 op te stellen. En uh, dat wordt een moeilijke begroting. Uh, er is een begrotingsakkoord, maar er zijn toch weer verschillende gedachten... bij uh, de politieke partijen. Er zijn verkiezingen. En dat betekent dat die verschillen wat uh, aangezet zullen worden. Maar uiteindelijk moeten wel weer besluitvormingen over die begroting plaatsvinden. En uh, daar moeten we zorgen dat we dat uh, goed voorbereiden. In deze zomer moeten er ook nog echt knopen doorgehakt worden. Wat, wat is voor u het moeilijkste, het lastigste... Met, met richting Begroting? Ik moet vooral de koopkracht in de gaten houden. Het is zo dat uh, verschillende maatregelen... die hebben uh, behoorlijke koopkrachteffecten. En het is de bedoeling om die koopkrachteffecten uh, goed te verdelen. Dat uh, niet één groep uh, meer klappen moet opvangen dan anderen. En dat je ook rekening houdt met uh, de sterkste schouders... die dan de zwaarste lasten moeten dragen. Uh, je moet ook rekening houden met uh, de mensen die werken, de middengroepen... Die, uh, die de zaak aan de gang moeten houden. Dus vooral die, uh, die koopkrachtplaatjes, zoals wij dat dan noemen... die hebben veel aandacht nodig in de zomer. Nu zijn er in september... Verkiezingen, dan zou je zeggen, nou, dan is er snel een nieuw kabinet. Maar circuleren er al lijstjes in de ministerraad? Heeft u een poel bijvoorbeeld, Hoe lang het nog duurt? Nee, zo gaat het daar helemaal niet. Uh, maar we weten allemaal wel dat we echt uh, zullen proberen... om na de verkiezingen zo snel mogelijk een nieuw kabinet er weer te hebben. Omdat dat het beste is voor het land. Dat er weer uh, volwaardig uh, een kabinet is dat alle besluiten kan nemen die nodig zijn. Uh, maar de ervaring leert toch wel dat je met maanden en maanden rekening moet houden. Dus voor mezelf heb ik toch wel gepland dat het uh, zo zou kunnen zijn... dat ik tot eind van het jaar nog in deze functie um, in het kabinet zal zitten. Minister Kamp van Sociale Zaken en Marcel Bril uh, sprak met hem. Gaan we naar de Tour. Uh, tot voor kort was Hans Dekkers als profwielrenner prof actief... onder andere bij de Raboploeg en Garmin. Tijdens zijn profcarrière reed hij nooit de Tour. Dat doet hij dit jaar voor het eerst... Als chauffeur. Hij rijdt gasten rond in een auto voor de ASO, de organisator van de tour. Formaat: sprinter niet al te groot, gespierd gedrongen. Dan staat hij staat hier bij de stand van de organisatie: kennismaken met de mannen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 Die bovenbenen heb ik niet nodig, ik heb alleen maar voet nodig. Ik ben geen wielrenner meer, ik ben chauffeur. Voordat het etappen begint, neemt zijn gasten mee naar de wielrenners. Dan komt Sebastian Langeveld tegen waar hij zelf mee in een ploeg heeft gezeten. zijn mijn gasten. Frans Maasen, die de baas van hem was bij de Rabobank. En uiteindelijk zegt Kenny van Hummel tegen hem: hey, sprintertje. Praten ze even over de zware etappen van vandaag. Vandaag gaat het oplopen. Leuken je, je benen nou niet dat je zelf op fietsen? Nee, nee, totaal niet eigenlijk. Nee, nee, nee, Ik vind het heel mooi om te doen en uh, ik vind het heel leuk om de koers te volgen en uh, ik rijd nog bij de amateurs, dus uh, om nu een berg op te knallen hier in dit peloton. Uh, het is wel heel leuk om te trainen, want de omgeving is echt prachtig.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 Hans Dekker hoort u, voormalig profielrenner. Nu chauffeur en een reportage van Joris van der Kerkhoff. In Maastricht gaat vandaag een skelet van 60 miljoen jaar oud door de CT-scan. Hoort u zo meer over Eerste Verkeersinformatie bij de ANWB, Johnson Hoka. Vier richting Amsterdam de A8, bij Kroopend Komplein 2 kilometer. Iets drukker is aan 9, richting Amstelveen 4 kilometer. Tussen Beefwijk Oost en de Rotterpolderplein. En door uitgelopen werkzaamheden A50. Arnhem naar Oost 6 kilometer bij Kroopend Ewek. En door een ongeluk op de A2 Eindhoven naar Maastricht. staat tussen het Valkenswaard en Marhezen 4 kilometer. Nou, het is John uh, droog, naar mijn weten. Ja. Zoveel mogelijk, dus dan wordt <laughs> het wat rustiger. Dat zijn er nog bijzonderheden. Nee, niet echt. Ik verwacht uh, uiteindelijk een ja, minder druk spits natuurlijk de vakanties. Maar ja, regio Amsterdam zal een behoorlijk een knelpunt zijn. Want daar is de eitenol afgesloten. Dus ik verwacht daar wat meer drukte dan normaal. Johnson al bij de ANWB, dankjewel. Oké, okay. dit is het NOS Radio 1 Journaal. met Marcel Oosten. Jan Sakada hoort u met Just Another Day. Mark van Bommel is terug op de Nederlandse velden. Na de deceptie van het Europees Kampioenschap voetbal... stond hij gisteren voor het eerst weer op het trainingsveld bij PSV. Voor die club kwam hij ook uit in de periode 1995 tot 2005. Na zeven buitenlandse jaren is van Bommel weer thuis. Ja, thuis is uh, misschien een groot doel... maar ik voel wel heel erg prettig dat ik weer op Vels zal hier bij PSV... Een uh, dingen veranderd, maar uh, de belangrijkste dingen op de hertgang... de familie van Kemenaar, de macht van de heuvel, die zijn er nog altijd. Dus je voelt je direct wel thuis, ja. En als je dan op het veld komt, dan uh, voelt het heel vertrouwd. Maar je moet er ook even waken dat het niet allemaal te vanzelfsprekend wordt. Uh, je moet wel uh, de uitdaging blijven zien en uh, jezelf dwingen... en de discipline hebben om er alles uit te halen. En als je praat over thuiskomen, dan denk je... Uh, ja, het, ga, het zal allemaal wel heel makkelijk zijn heel vertrouwd. Maar dat moet je, zo moet je het niet zien. Jouw persoonlijke rol, hoe zie je die voor het komende seizoen? Nou, ik probeer gewoon zo te spelen zoals ik het altijd gedaan heb in mijn carrière. In dienst van de ploeg. Uh, anderen proberen te helpen, me dienstbaar op te stellen. En daarbinnen we, uh, moeten mijn kwaliteit tot uiting komen. Nou goed, ik heb zeven jaar aan het buitenland gespeeld uh, bij, bij mooie clubs. Een uh, aantal prijzen gewonnen, dat probeer je mee te nemen. Die ervaring die je hebt dan probeer je over te brengen op de groep. Waardoor ze er zelf ook iets aan hebben. Waardoor je de groep uh, helpt. Het is dus niet alleen je, je voetbalkwaliteiten, uh, maar ook je andere kwaliteiten die uh, die teamen kunnen helpen. Hoe werkt dat? Stel jij jezelf ook eisen aan het begin van zo'n zo seizoen? Doelstellingen, maar ook eisen? Nee, ik wil wel gewoon mijn niveau halen zoals ik dat in het buitenland uh, gehaald heb. In de laatste zeven jaar uh, was een vrij constant niveau. Uh, en als ik dat hier haal, ja, dan is dat een heel goed, heel goed niveau. Maar er is geen garantie dat het dit jaar weer gebeurt. Heb je het EK al een plek kunnen geven? Maar nou goed, het EK was heel erg teleurstellend. Daarna zijn we op vakantie gegaan en ik moet zeggen dat ik heel erg blij ben dat ik vandaag op vel veld stond. Maar als je terugkijkt op mijn interlandtijd, de laatste vier jaar die waren heel erg goed. Dus de helft van mijn interlandcarrière heb ik de laatste vier jaar onder mijn schoonvader gespeeld. Met een fantastisch hoogtepunt op het WK in Zuid-Afrika waarin je tweede wordt. Maar als je er achteraf op terugkijkt, was dat wel een heel erg goed toernooi van ons. En het EK was gewoon heel erg teleurstellend. Ja, je noemt hem al even je schoonvader. Die heeft inmiddels afscheid genomen. Ja, hoe heb jij die keuze beleefd? Nou, ik vind het als, als speler. En als schoonzoon, ja, baal ik er wel van. Want het is gewoon een hele goede trainer. Zou je het ook respectloos kunnen noemen? Hoe er op het laatst vooral met hem om is gegaan? Ja, er is al zoveel uh, gezegd en, uh, en geschreven daarover. Ik heb er wel een mening over, maar ik ben hier nu bij PSV en, en ik richt me volledig op PSV. Maar het is wel zo dat het gewoon een hele goede trainer is die, uh, die dit niet verdiend heeft. Uh, inmiddels is er een nieuwe trainer gekomen. Je hebt aangegeven een stapje terug te doen wat betreft uh, je carrière. Uh, maar nog wel beschikbaar te zijn. Is dat nu de nieuwe trainer op zijn plek zit, is dat nog steeds zo? Ben je nog steeds beschikbaar? Nou, ik denk dat ik daar de laatste maanden heel duidelijk in ben geweest. Dus je bent en blijft nog steeds beschikbaar? Nogmaals, ik ben er heel duidelijk in geweest. Hè. Mark van Bommel, duidelijker dan dit wordt hij niet. Verslaggever Matthijs Westraat sprak met um, de kerstverse en weer oude P.S.V. Er. Botten van vele miljoenen jaren oud worden vanochtend onderzocht met een hypomoderne CT-scan in Maastricht. De botten zijn van een mosasaurus, dat is een zeereptiel dat 60 miljoen jaar geleden nog rondzwom in de buurt waar nu Maastricht ligt, toen daar nog zee was. Aan de telefoon Anne Schulp van het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u nou aan die botten onderzoeken? Nou, we hebben twee staartwervels en die staartwervels zitten helemaal aan elkaar vergroeid met hele vieze, lelijke botvergroeiingen. Het ziet er echt heel smerig uit. En de vraag is natuurlijk: van, van wat is daar aan de hand? Hebben we daar gewoon echt een, een echte botontsteking of is dat misschien meer het gevolg van overbelasting van de staart? En uh, ja, we kunnen natuurlijk zo'n prachtig fossiel van in dit geval 66 miljoen jaar oud. Doorzagen en dan kunnen we op één plek binnenin kijken. Maar ja, dat is ook zonde. Dat is ook zonde. Dat, dat, dat doe je niet. Uh, uh, zeker niet als het beter kan. En uh, ja, nu doet zich dus de gelegenheid voor om hem in een CT-scanner te stoppen, maar dan in een ultra-hoge resolutie CT-scanner. Dus we kunnen echt in super HD-kwaliteit een, een, een, een drie-dimensionaal binnenin dat pot kijken. Ja, hoe bijzonder is het dat u dat mag gebruiken? Nou, um, er loopt hier in Maastricht een heel groot onderzoek. en, en De stichting De Weijerhorst die heeft daar een heel speciale scanner voor, uh, voor geregeld, voor aangeschaft. Uh, om te kijken naar wat er nou gebeurt um, met de samenstelling met de botcelletjes bij onder andere diabetes. Nou, en... Um, die, uh, uh, dat, dat, wordt, dat is een heel groot onderzoek, maar die scanner die staat natuurlijk niet 24 uur per dag uh, voorgeboekt met, uh, met, met mensen die aan het onderzoek meedoen. Ja. En het leuke is, die onderzoekers die namen zelf contact op met het museum. Met de vraag van, ja wij hebben hier nu zo'n beetje de allermooiste scanner van de hele Benelux staan. Uh, uh, hier in Maastricht. En ja, dat is voor ons, het, is, het staat drie minuten fietsen. Het apparaat waar je als paleontoloog van droomt. En het apparaat waar je als klein... Uh, gemeentelijk museum natuurlijk nooit voor zijn, nooit een te nimmer zal aanschaffen. Nee. En maar, er was een gaatje is, in de planning en u dacht... Wij hebben zometeen, de hele vrijdagochtend staat vandaag, staat vandaag uh, vrij. En uh, wij zijn gewoon hartstikke welkom, omdat uh, zij vinden dit ook leuk. Ja, en dan haalt u twee van die uh, staartwervels er doorheen met die lelijke vergroeiing. Ja. Uh, en dan weet u straks misschien waarom dat zo is. En ja, want, waarom uh, is dat interessant? Nou, uh, we willen natuurlijk weten, is het gewoon een ontsteking of is het, is het over belasting? En dat kan iets zeggen over hoe die beesten zwommen. Want ja, we hebben hier in het museum, we, we nemen onze bezoekers mee naar die wereld van het eind van het krijt, 66 miljoen jaar geleden. En je wilt het hele verhaal vertellen. Nou, er zit op een zeker moment natuurlijk ook dat je een animatie wil maken, een computeranimatie van hoe zwom zo'n mosasaurus. En zwommen die nou met hun peddeltjes uh, roeien als een zeeschildpad. Ja. Of zwiepen ze met hun staart. Ja, hij heeft een, hij, ik, ik heb een plaatje snel van hem opgezocht. Hij heeft een hele lange staart, maar, ja. maar hele kleine peddeltjes. Ja, inderdaad. Nou, dat is al een eerste aanwijzing... dat hij waarschijnlijk vooral met zijn staart gezwiept heeft. Maar het leuke is, bij walvissen weten we dat aan het begin van de staart... daar komen wel eens bij hele oude walvissen vergroeiingen voor... als het gevolg van overbelasting. Nou, en dat geeft natuurlijk precies aan van daar zit, daar zit de aandrijving, daar zitten de zwaarste belasting, daar zitten de zwaarste spieren. Dat is voor het sweepen van de staat. Nou, en als we, we kennen nu meer voorbeelden van die vergroeien en die zitten al toevallig allemaal aan het begin van de staat. Dus dat is al een eerste aanwijzing. Ja. En nu gaan wij binnenin kijken. Of uh, de gewrichtsvlakken, dus de aansluiting tussen die twee vergroeide wervels binnenin nou, nog echt helemaal perfect gezond is. Of dat daar allerlei vieze holtes zitten met ingekapselde pus en, en, ja. en, en, en ab, ja, gore abscessen. Er ja. zitten, zitten hier ik, mensen ik, te eten, Ja, maar wat ja ik, heb een onbijt, ik heb ontbijt al op, dus uh, ja. ik mag... Um, maar heeft u nog, want uh, u heeft de hele ochtend zegt u, heeft u nog een paar botten die u er even snel doorheen wil halen? Of? Nou, heel snel gaat dat niet. Oh, dat gaat want, sowieso niet uh, snel. Een, een, een patiënt uh, die met een gewone medische CT-scanner, dat, uh, dat, dat is, dat is uh, zeg maar zo gepiept. Maar we, we kunnen hier echt op, uh, op, op uh, wat is het, uh, acht... Tachtig duizendste millimeter nauwkeurig Zo. en dan driedimensionaal die botcelletjes in beeld brengen. Dus uh, op 9 ja, millimeter bot even. staat die ja. scanner al 10 minuten te stampen. En dan staat daarnaast ook nog een hele grote computer die heel hard werkt om die beelden door te rekenen en ze in 3D uh, op het scherm te ja. krijgen. Dus, dus echt met... Echt, echt, dat duurt wel even. Ja, maar daarmee weet u dan straks iets meer weer over het leven en het bewegen ah, van absoluut. de Mosasaurus. Dat hopen we. Ik, dat wens, we. ik wens u een mooie ochtend in ieder geval. We, we gaan, het wordt prachtig. Meneer Schulp van het Natuurhistorisch Museum. Dank u wel. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Het Gert Kluk. Drugsbendes op Curaçao dwingen vliegend personeel van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen cocaïne te smokkelen naar Nederland. Daarmee opent de Telegraaf. Volgens die krant blijkt dat stewardessen van Arkenfly doodsbang zijn... na bedreigingen op het vakantieeiland. En ook lokale medewerkers op Curaçao worden onder druk gezet door criminelen. Hun families worden met de dood bedreigd als ze het spul niet meenemen. Dat verklaarde Arkenfly-topman Steven van der Heijden... gisteravond tegenover de Telegraaf. En daarbij bevestigde die ook dat een van zijn mensen is aangehouden... op de luchthaven van het eiland. De komende jaren zal het aantal euthanasiegevallen blijven stijgen... volgens ethicus Theo Boer en daarmee over het Nederlands Dagblad... Boer is specialist op het gebied van euthanasie... en reageert op de cijfers uit het landelijke levenseindeonderzoek... die deze week in de publiciteit kwamen. Stijging van het aantal gevallen van euthanasie tussen 2005 en 2010... leidde niet tot opmerkelijke stijgingen onder diverse patiëntengroepen. Het gaat nog steeds vooral om patiënten met kanker en een korte levensverwachting. SNS Real heeft de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs gevraagd... scenario's te onderzoeken die de bankverzekeraar... uit de financiële zorgen kunnen helpen, meldt het Financieel Dagblad... Overwogen wordt de verzekeringsdochters, Reaal en Zwitserleven in de etalage te zetten. Goldman peilt nu of daar belangstelling voor is. Aanhoudende crisis in Europa en de toenemende problemen voor Nederlands vastgoed... dwingen SNS Reaal tot rigoureuze stappen, bevestigen verschillende bronnen aan de krant. Politiek moet AWBZ durven aanpakken. Daarmee kopt de Volkskrant de politiek faalt in de aanpak van de onstuimige groei van deze volksverzekering, schrijft de krant. De scherp oplopende kosten voor de AWBZ, die er is voor de langdurig zieken en gehandicapten... moet uiteindelijk op de politieke agenda komen. Het stelsel wordt onbetaalbaar en de komende verkiezingen... zouden daarom over de AWBZ-kosten moeten gaan, zeggen drie zorgdeskundigen in de Volkskrant. Een expositie Verloren Kunst Online is de opening van Dagblad Trouw. De Britse Tate Gallery heeft een website gelanceerd... waarop in totaal 40 beroemde kunstwerken uit de 20e eeuw worden opgeroepen... schrijft de krant en de werken... Uh, het zijn werken die niet meer bestaan omdat ze zijn gestolen, gezonken of uitgegumd. Of met opzet door de kunstenaar zijn vernietigd. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO.